om gewoon lekker binnen te blijven in je lekker gekozen lockdown. Climb to the top of the greasy pole Serve my time in the capital Try to say something relatable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 Trust but the symmetry. Laten we even, nou ben je een jaar geleden alweer geloof ik. Dat, dat, dat we hadden we hier in het de, de radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is heen? vandaag 15 augustus. De eerste beklimming van de Monch in Zwitserland. Dat is namelijk, uh, Hij is 1407 meter hoog. En hij werd dus in 1857 voor het eerst beklommen... door Christian Almer en Christian Kaufmann... en Ulrich Kaufmann en Sigrid Poerig. Spreek je het volgens mij uit. Maar goed, uh, dit is het. Uh, drie. Uh, drietal bergen daar vlak bij elkaar in Zwitserland. En je hebt eronder de Eger en de Junkvrouw, volgens mij. Die, uh, dat zijn de drie bekendste berken daar, bergen daar, uh, daar in de buurt. En uiteindelijk is daar onderaan, veel later. Dit was er ook in 1857. Is het wintersportgebied uh, ontstaan. En als je zeg maar zo'n monnik bijvoorbeeld wil beklimmen. hier wat tips. So, the Monk is probably one of the most accessible and popular alpine peaks around the Islecht Glacier, and it's a very good peak to introduce you to alpine climbing. The Monk features a lot of different uh, alpine climbing routes, some very tough, some much more easy. But in this video, we'll focus on the southeast bridge, which is also considered being the normal route. Precies, je hoort het al, als je echt een berg wil gaan beklimmen, is dit een mooie uitgerekende berg om mee te beginnen. Je hebt moeilijke okay. routes en makkelijke routes. Dus, zullen we even boven. de agenda strekken? Ja. <laughs> ja. Ik ga zeker geen berg beklimmen. Moet je er niet aan denken, wat doe je daar? Blijf in die berg af. Koud boven. Ja. Dat heb ik ook nog een keer, zeg maar. Ja, maar als je dan boven die berg staat, dan krijg je een ubergevoel. Nou, ik, ik ga maar gewoon te naar boven in de Eiffeltoren. Oké. Okay. Vind ik ook wel een goed idee. Precies, met z'n al in mijn lift. Lijkt me een goed idee. Ja. Vertel. <laughs> in 1944 werd het kleed van Edessa van Edessa dat is een plaats in de Turkije overgebracht naar Constantinopel. Denk je, waar gaat het over? Maar het kleed van Edessa zou een reliquie zijn... waarop het gezicht van Jezus te zien zou zijn. Ja? En het was eigenlijk dat iemand die... Uh, een invalide koning van Edessa... die uh, leefde van 13 tot 50 jaar Christus. En hij had Jezus geschreven om hem te genezen. En toen is er een, een, een kleed gekomen... met een afbeelding van het gezicht van Jezus. Dat okay. was door, door Judas Thaddeus, een van de twaalf apostelen. En toen is hij genezen. Dus dat is toch wel bijzonder. Oké, okay, dus het nou, gaat een en... afbeelding op een kleed. En de, ja. hij is op het kleed een, even een tukje gaan doen. En de volgende dag dacht ik, ik heb er net als last meer van. Nee. Die virus ja. is helemaal verdwenen gewoon. Ja, zo werd is dat, dat kleed beschikbaar voor de rest van de mensen? Ja, in 1204 werd uh, Constantinopel, uh, dus de, wat nu, uh, het is uh, Istanbul. Yeah. Werd uh, door kruisvaders veroverd, enkele schatten. Al dan niet inclusief het kleed werden meegenomen naar West-Europa. Sindsdien is niets meer van het kleed genomen. Oh, het is echt helemaal. De dus het is echt een legende. Ja, dit is geen, niet de lijkwaarde van Turijn. Nee, nee, het is, nee. weer wat anders. Dit is weer wat anders. Nou goed, uh, nog even ander nieuws is dat. <treeks> ja, en dan neem je op. En wat zeg je dan? Nou goed, dus het gaat over een. Uh, een Hello? Uh, ja, precies. Over een, uh, een, een, een soort weten bel. Uh, Graham Bell, die natuurlijk de telefoon heeft uitgevonden, althans niet helemaal, maar een gedeelte daarvan, en Edison, die ook heel veel heeft bijgedragen aan het uh, uitvinden van die telefoon. In het begin uh, ja, waren er zeg maar open lijnen, en uh, wat zeg je dan als je contact wil uh, maken? Nou, dan zeg je zeg maar hallo, is daar iemand? Uh, kan je bij de telefoon komen? En uiteindelijk uh, had Bell bedacht, ahoi, want namelijk met als je op schepen met elkaar praat met uh, verbinding. Ja? Daar zeg je ook ahoy. Is het is eigenlijk net iets als over. Net, ja, over. Ja, La, precies. Ja. Ja. Dus, maar uiteindelijk heeft dus een of andere kunstenaar... die heeft ooit de, wat letters bij elkaar geplakt. En daar kwam dus hello uit. Hallo. En nu vinden ze dat vrij simpel om tegen elkaar hallo te zeggen. Maar dat bestond vroeger helemaal niet. Hallo. hallo. Je zei dus niet, hey hallo. Dat komt echt omdat het okay, bedacht you, is. Oké, you. you, of een andere term. Maar uiteindelijk is het dus uh, dit. En het is ooit ontstaan. Dus hebben er helemaal echt een, een, een onderzoek naar gedaan. Van waar komt het nou precies vandaan? Het komt tot het feit, er was een lijn uh, gemaakt vanuit het laboratorium... naar. Ergens anders in het laboratorium van Thomas Edison was heel veel lawaai. er waren heel veel dingen. Op een gegeven moment was iemand maar aan het roepen: Hallo, hallo, hallo. En dat is eigenlijk toen uiteindelijk het uh, geworden dat iedereen nu de telefoon mee opneemt. Het is oh, een nee. verhaal. je moet echt maar... Het is, het is echt... Uh, ja, precies. Precies. Het klinkt allemaal zo... Uh, hello, it's me. Ja, precies. Het is allemaal zo ingeburgerd hello. nu hè. Het zit overal in hello. Oh. Nou, die zegt toch weer wat anders. Dat is ook wel hello everybody, all? This is yours, Julie Allen Free. Precies. Nou, goed, zover even het gedoe over Hello, <laughs> oh, ja, dat uiteindelijk okay. bij Edison vandaan komt. In 1483 is de Sixteinse kapel officieel geopend. En het is dus de bekendste kapel in het Apostolisch Paleis, de residentie van de paus in de Vaticaanstad. Vaak te bezichtigen en als onderdeel als van het Vaticaanse musea. Het is daar gewoon niet te doen, hè, wat ik uh, hoor. Dat je daar gewoon rustig kan kijken. Want je wordt met een meuse door doorheen gejaagd. Oh ja. En uh, dat is nu wel over. Ik denk dat als je misschien nu een. Uh, dat is misschien wel een van de voordelen van deze coronatijd. Dat als je nu een afspraak maakt om te gaan. Dat je dan met niet zoveel er langs gaat. En dat je veel beter kan zien. Ja. Dat is waar. Er zijn, er zijn toch hier en daar wat lichtpunten. Positieve puntjes. 1969, het eerste, de eerste dag van het Woodstock event. Music Art Fair, zoals ze destijds uh, werden genoemd. En uh, er waren zoveel mensen bij elkaar in korte tijd. Uh, het was ook een 400.000 mensen uiteindelijk waren er. Meer dan de helft had gewoon niet uh, betaald. Natuurlijk, dat is een bekende verhaal. En uiteindelijk was het zeg maar... Uh, ja, failliet verklaard. Want ja, heel veel mensen liepen daar gewoon naar binnen over de hek heen. En uiteindelijk is het uiteindelijk nog wel goed gekomen met de winst. omdat namelijk, Er was een documentaire maken. die heeft alles gefilmd. Er is een LP uitgekomen, een drie dubbele LP, met, of twee dubbele LP, met uh, alle muziek erop. Dus uiteindelijk werd het wel een, uh, noem je het, een, een, een succes. En heel veel mensen zijn er ook nog geïnspireerd. Die hebben er muziek over gemaakt. En het grappige is, het was dus bij Betham. En dat is eigenlijk 70 kilometer bij Woodstock vandaan. Maar in Woodstock had je echt een hippie community waar heel veel hippies kwamen en daar is het eigenlijk naar vernoemd. En het maf is, ja, onder andere Carlos Santana speelde er natuurlijk even een stukje. Hierdoor is hij heel groot geworden. Jimi Hendrix speelde er. Robert Moog heeft daar zijn synthesizer als eerste laten zien. Dat is ook wel weer bijzonder. Laten ja, we horen. En uh, Janis Joplin speelde er uh, Richie Havens, ja, Richie Havens ontstond dit met zijn Freedom ontstond. En het du minutenlang duurde dit. echt komt er nog het einde aan? Fijn, want die begon van het podium af. Maar het maf is, aan het einde van het Woodstock event was aan het uiteindelijk de man, de, noem je dat weer, Max Gesser, en dat was de, de eigenaar van het landgoed, van die boerderij, en die deed nog een toespraak tegenover al die mensen. Het belangrijkste wat je voor wereld hebt is dat een half miljoen kinderen, en ik noem je kinderen, want ik heb kinderen die ouder than dan je. A half a million young people can get together and have three days of fun and music. En heb but fun in muziek. En ik heb you for it. Erg mooie toespraak. Dat was de man die uh, zijn landgoed ter beschikking stelde. En uh, daar bleef een hoop rotzooi achter. Maar hij zegt, maar het is zo bijzonder, zoveel mensen bij elkaar... en dat jullie zo goed hebben gedragen. Ja, dat, dat mag nogal nog wel weer. Alleen die rotzooi, hè? Maar ja, okay, ja dat zie je het vooral aan het einde van die documentaire. Bizar. Ja. Goed, wat nog meer? Het is, uh, vandaag is het dus uh, 75 jaar geleden... Dus dat de capitulatie van Japan was in de Tweede Wereldoorlog. En uh, er is dus nu ook zo'n uh, gedenking uh, bij uh, een, een monument in Den Haag, meen ik. Ja, ja, ja. Maar uh, daarnaast, is, is, uh, dat, dat weten waarschijnlijk veel mensen niet... maar dat, dat officiële ontstaan van de Republiek Korea na de capitulatie. En dat wist ik helemaal niet. En, uh, maar door, door deze hele uh, toestand met de Japanners en alles... toen kwam pas Korea werd gemaakt en daarna had je dus dan uh, na zoveel tijd dat het Noord- en Zuid-Korea werd. Oké, okay, dus ik echt na dat, de oorlog is dit ontstaan. Ja, dus Korea bestaat gewoon Maar wat was, jaar, was Korea dan? Dat was een onderdeel van? Een, een onderdeel van, uh, ja, de, de, de, het was een Koreaans schiereiland. En, en eigenlijk uh, was dat allemaal van Japan. Dus er waren allemaal verschillende, verschillende... Okay. Ja, er is verschrikkelijk veel gebeurd daar en heel veel... Toestand die had vroeger ook de, de Dengis-Kaan... en al die andere heersers die dan uh, overal uh, alles in, uh, innamen. Ja. En dit is nu al uh, zoveel jaar dat het dus betrekkelijk... Dat onderdeel van Japan. Ja. Nou, ik moet het toch eens in gelezen. Het is ook een, een, een... Hoe noem je dat? Een dooie hoek voor mij dit. Goed, 15 augustus um, uh, 1881... Hebben ze een uh, elekt elektronische techniekbeurs. En, er is een expositie. en daar laten ze dus zien wat ze allemaal uh, hebben ontwikkeld de laatste tijd. Daar is onder andere voor het eerst ook te zien de gloeilamp van Edison. En daar is ook een concurrent. En dan gaan ze ook kijken. Hebben het, wie is het beste, wie heeft de beste gloeilamp? En uiteindelijk Edison Wintert van uh, Joseph Swan. Die is ook wel heel goed, maar die van Edison is net even beter. Verder laten ze zien daar een dynamo. Een telefoon van Graham Bell is daar te zien. Een elektrische tram. Uh, een of andere gigantische uh, elektrode-machine, uh, uh, die komt bij het Tielens Museum van Haarlem vandaan. Uh, de eigenaar daarvan, of de, de, de directeur daarvan, Marinus, die heeft dat ontwikkeld. En daar kan je vonken van laten maken door die machine van 61 centimeter vonken. met van die hele grote ballen. En dat is daar dan 330.000 volt. En dat is daar allemaal te zien. En nou ja, God, dat is een expositie. Een voortgang van de techniek. En die, was toen, die ging dan heel erg snel in die tijd. 1881. Nou goed, er eentje nog. Ik heb het de allerlaatste denk ik. Uh, 1961. In de DDR begint men met de bouw van de betonnen Berlijnse muur. Echt waar? Ja. Dus dat dat is ik had dag. altijd het idee dat het vlak na de oorlog was. Als je daar echt op gaat goepelen. 1961, hadden... dat is 59 jaar geleden. Oké. Okay. In mijn en... geboortejaar. Dat is wel bijzonder vind ik dat. Ja, dat is ik heel had het idee dat het veel eerder was. Dat nee, jij dat dacht, maar het is vrij abrupt ook gebouwd. Als ja. je daar in YouTube even naar de ja. filmpjes kijkt, dan zie je echt hele bijzondere dingen. Echt mensen die dan uh, nog op het laatste moment proberen te, te vluchten of uit ramen klimmen. En uh, er is er hulp over te vinden. Maar goed, zover even de geschiedenis. Wat willen we genoeg, dames en heren? Straks even de verjaardag. Voordat je weet, is het allemaal weer voorbij. Even verontrustende voor muziek van Nothing But Tears. Everybody's going crazy. Ja, dat toch. I saw you down in the neighborhood, and I understood. Spiritual hand over that I can't shake. It's getting more than I can take into this world, cause it's been place we only got each other. Matthias weet het er toch weer te werk in een plaat. Ook al mocht het dan heel rustig beginnen, uiteindelijk moet het toch even een scheurend gitaartje. Everybody's going crazy. Die paniek man. Wat paniek. Nee. Wat? Wat Wat Nee, nee, nee. Ik bedoel, wij van de media proberen natuurlijk geen paniek aan te, uh, aan te jagen. Maar soms dan is het ook wel wel om dat wel te doen. Ik bedoel, zeker onzekerhuis opnames, was geloof ik afgelopen week vijf. En nul mensen waren dood gegaan. Dat was even de coronavirus. Maar goed, we zitten in een heel ander kopje. We zitten namelijk in de verjaardag. Jawel. Ja, ik. Zeker. Is er iets wrong? Ja, nou, die mensen zijn jarig. Dat is het. Nee, nee, nee. Ik zit verkeerde knopjes in te drukken vandaag. Precies. Wie gaat er uitdelen? Nou, in 1769. Ja, dat kan helemaal niet meer. Jawel. Dus, het uh, ja? is keizer tussen haakjes, Napoleon Bonaparte, uh, Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus dat is toch wel uh, bijzonder. Dat is uh, zeker wel bijzonder. Uh, ik vraag me af, af, af of hier of daar nog herdacht wordt. Het is toch, uh, ja. Herdacht wordt? Ja. Maar wat hij allemaal aangericht heeft. Wat hij wat gedaan heeft. Hij heeft ook goede dingen gedaan, slecht gedaan. Ik, het ja, dankzij hem steeds... hebben wij wel de achternamen alles. Hè? En dankzij hem is de hele bevolking zo goed uh, geregeld. Oké, okay, dat is uh, een dat is, uh, maar hij heeft ook heel veel leed berokkenen. Ja, zeker. Je wat, oh, moet, moet er nog excuses voor worden aangeboden? Of is dat nu allemaal zo vaag dat, het, dat kunnen we daar niks meer mee kunnen? Nou, we, willen, we kunnen het even aan Macron vragen. Ja. We willen excuses voor Napoleon Bonaparte. Want al die mensen, al die soldaten die helemaal naar Rusland moesten marcheren, hè, ja. gewoon, gewoon lopen. Ja, ja. Oh, nou, het is okay. te lang geleden, we kunnen er nu grapjes over maken. was erg, hè? Ja, was erg. Goed, ja. Nipsey Hussle dat is een rapper. En hij is songwriter, komiek ook trouwens. Hij, uh, hij maakte onder andere deze muziek. Ja, start. Helaas is hij al overleden. 2019, 31 maart. Toen was hij nog maar 33 jaar oud. Hij zou dus jarig zijn geweest vandaag. lullig is, hij was bij een kledingzaak... Uh, marathon Clothing was hij aan het shoppen en uh, toen werd hij neergeschoten. Later hebben ze een dader uh, aangehouden, Erik Holder. En die zit vast en uh, ze hebben later nog, uh, zeg maar nog een uh, herdenking gedaan uh, voor een van zijn eigen winkels. Hij had namelijk een kledinglijn en uh, daar is toen uh, grote chaos ontstaan. En de politie heeft later ontkend dat het niet door hun kwam. Want er was geen politie schot gel uh, gelost, maar nou, dat waren de verhalen een beetje. Nipsey Hussel, hij is nu 33 jaar oud geworden en maakte dus rap muziek. Wie nog meer? Ja, vandaag is ook Herman van Kekenjarig. jarig. Hij is van 1939 en hij is heel bekend geworden door het liedje van Papi. Loopt toch niet zo snel? Oh ja. Maar hij is al wel een tijdje, hij is al 25 jaar overleden inmiddels. Dus hij is niet enorm oud geworden, hij is maar uh, 50 geworden. Oké, okay, papier loopt nog niet zo snel. 56 is hij geworden. Goed, nou, dit hoort er bijna natuurlijk. Hij is vandaag 48 geworden. Hij is niet dood of zo hoor, Dat zou je bijna denken. Nee, ook niet. Hij leeft gewoon nog... Hij is namelijk Ben Affleck. Hij wordt 48, komt uit Boston. Hij begon op jonge leeftijd Hij begon al met acteren, tv-films. In 1992, School Ties. Dat is zijn eerste film waarin hij speelde. En onder andere speelde hij ook in Pearl Harbor vandaag. Okay. Dit is muziek van Pearl Harbor. Hij heeft ook heel veel dingen geregisseerd. Gone Baby Gone uit 2007 en Give Me Shelter uit 2008. Hij is echt wel een maatje met, uh, met, uh, met, uh, met Dylan. Nou goed, daar heeft hij onder andere ook nog Good Will Hunting mee geschreven. Daar heeft hij een Oscar voor gekregen. Goed, wie is nog meer jarig? Nou ja, de, de, Jimmy Webb is jarig. En ik was er voornamelijk op zoek, want ik had het allemaal opgeschreven. In 1967 heeft hij de song uh, Up, Up and Away gedaan. In My Beautiful Blue, dat is uh, een liedje van hem. En die Jimmy Webb, die, uh, die heeft echt uh, behoorlijk mooie muziek gemaakt allemaal. Ook, even kijken hoor, ik, ben, ik was hem even kwijt, Ik ben mijn briefje namelijk vergeten. Ach, nee. Hij is uit 1946... En hij schreef echt talrijke songs... die uh, echt platina-verkopercijfers hebben gehad. En uh, het is ook... Uh, de, de By the time I get to Phoenix. Die ken je toch wel? Dat is yeah. echt een heel relaxed liedje. Yeah. En Galveston, and The Worst That Could Happen... en MacArthur Park. Oh ja, grote mislepens. Ja, dus hij, ja. ja, hij, ja hij heeft ook... heel samengewerkt uh, succesvol. Dus met uh, Glenn Campbell... en Linda Ronson. En de Fifth Dimension, die zongen die dat soort dingen. Art Kank for Kank Dus het is een hele mooie artiest. En die... Uh, ja, die wordt vandaag uh, 74 jaar oud. 74 jaar Die zal een paar centjes verdiend hebben, zeg. Als je zeker dat soort klassiekers weten. op je naam hebt staan... dat, uh, Prachtig. dat komt het allemaal wel goed natuurlijk. Ja. Vandaag uh, wordt hij 75. Ja, oud, hoor. Yeah, ja, zeker. En waar is dit van? Nou, heb je het toch kunnen plaatsen? Een of andere uh, politie -serie. Nee, dit is Jambers. Hij wordt vandaag 75. Oh, ja. en toen had ik het voorrecht om te gast te zijn... bij mensen waar men niet zomaar binnenstapt... Zo herinner ik me een familie bestaande uit drie ongehuwde broers en hun zus. Die door de omgeving als zonderlingen werden beschouwd. En die thuis niemand binnenlieten. Behalve Jammers. Die, die mochten binnen. Nou, ik ga die aflevering even snel kijken. <laughs> Wat heerlijk, Jambers. Ja. Hij zat bij de Vlaamse zender het VTM en Veronica in het Eén aflevering in 1986. Millet Jassenraasje heeft 2,1 miljoen kijkers getrokken. Millet Jasserage. Millet. Moet ik die zien? Ja, die moet je zien. Hij had een televisieprogramma-productiebedrijf. een Dat heet De familiefabriek En dat heeft hij later verkocht aan iWars. Dus, nou goed. Hij heeft nog niet eens zo lang geleden een terugblik gedaan. Toen gingen mensen bezoeken die hij bezocht had 20 jaar geleden of 10 jaar geleden. Dat was wel grappig. Excentrieke freaks, die had hij allemaal aan zijn uitzending. Goed, wie nog weerjarig? Ja. Ja, vandaag is ook prinses en de zusters van uh, prins Charles. Die wordt vannacht 70. Oké, okay. nou, nou. Royal birthday. Vandaag is hij ook jarig. Ja, hij deed het, het eerst met, uh, Paul. met uh, Paul Witteman. Dat deed hij natuurlijk. Later heeft uh, hij een zinje gedaan. Ik heb het over Jeroen Paul. Hij was het nieuwslezer bij ANP. Hij heeft bij de Radio Nederlandse Wereldomroep gedaan. Dingen van de dag. De RTL Nieuws heeft gepresenteerd met alle schrijvers natuurlijk. En waarin het ook bekend op is geworden... is natuurlijk dat uiteindelijk dat stukje... ik zit te kijken waar ik het in maar weer gedaan heb. Nou, echt jammer dat hij natuurlijk... oh ja, dit hierdoor werd hij heel bekend. Je weet dat er iemand gevonden is met een zuurstofkapje op zijn mond. Die heeft dus de tijd gehad om dat te doen. Oh, U hè? denkt dat dit moment zo. Ik, ja? We kunnen het niet uit. Ik zeg het ook hier ja. hypothetisch. Hoe zou het ja. gegaan kunnen zijn? Ja, ja, ja. En ja is... Dat was het ook een, een vraaggesprek met die minister. Die zei van. Die had een toespraak gedaan. ook over het feit. Die ging dus een verhaal uh, vertellen over hoe het in de MH17 de laatste secondes, de laatste minuten. Maar... Hebben, is vergaan. En beschreef het een situatie dat mensen in paniek waren en allerlei dingen deden. En, uh, uh, Jeroen Pauw die sprak hem daarop aan: van, maar weet u dat zeker? Was je daar niet gewoon een leuk verhaaltje aan vertellen? En toen moest hij nog nodig hebben, zeggen dat er nog mensen met een zuurstofkapje zijn gevonden. Met andere woorden, het moet echt gebeurd zijn. Nou goed, hier heeft hij een prijs voor gekregen voor dit interview. Oké, okay, ik heb hier nog wel een merkwaarde. Ik denk dat we daarmee moeten stoppen. Ja, echt toch? Uh, uh, Jennifer Lawrence, en, uh, die is van 1990, dus die is pas 30, wordt ze vandaag. Maar die is dus heel erg bekend geworden ook met de Hunger Games. Maar ze speelde ook, in die X-Men speelde ze Mystique. Weet je wel, die vrouw die dan steeds zo weer helemaal blauw werd, weet je wel. En ze heeft echt diverse dingen gespeeld. En ze is ook bekend van een hele aparte film over dat ze in de toekomst gingen reizen en zo. En ze zijn een hele mooie dame. Oké. Okay. Jij kent haar helemaal niet, zie ik. Heb je nooit de Hunger Games gezien? Nee. Zij was kennis. Ja, die moet je een keer zien, man. Nee, ik ben niet zo aan de films. Het duurt me te lang. Het okay. duurt me allemaal te lang, dames en heren. En dit duurt ook vreselijk lang, zeg. Het dus is ook echt een heel lang een stukje informatie. Nou, goed, even bye, Bon Iver. Dat is een uh, apart beentje. Luister even. Bij een stukje muziek dit ook, hè? Bon Iver. Ik doe het ook een beetje denken aan. ja, Het is, het is oud. steeds, het is niet oud. Nog geen jaar oud, Bon Iver. Hier in de zaterdagmorgen. Het is alweer weer tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. Echt, die gasten zitten te lang te praten. Ik... Nou goed, even wat anders. We kijken even naar de Zandvoortse berichten, wat er allemaal speelt. En, uh, Zandvoortse berichten. Ja, daar ben je stil van volken. Ja, dus daar ben ik helemaal stil van ja. ik, ik moet even iets openmaken, dan, dan, dan ben ik er. Oké, okay, de rode vlag is zeldzaam voor Zandvoort. Zondag, einde van de dag. Na 30 jaar werd hij weer eens gehezen. Het is twee keer eerder gebeurd dat, uh, dat hij is gehezen. Eén keer was het omdat er gaf, gif, bleek wel gif in, in de zee te zijn. Gingen ze onderzoeken, toen bleek dat het algensoorten zijn. Weet je wel in de was het nog nieuws. Dat er, het leek net of het verontreinigd water was. Maar toen bleek dat het algen die uh, allerlei sperma toestanden in het water... Uh, in, nou je een beetje een weet een veel een maar een en tweede keer, dit was dus was eerste keer, dat was het zogenaamde gif. een die een beetje Tweede keer was beetje het noodweer en toen moest het hele stand geëvacueerd worden en dat was toen uh, uh, code rood of beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een met een beetje een dus een beetje een beetje een beetje een heel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Het een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ja, ja, ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik was op het strand. Ja. En ja, wij gebruiken het... Uh, ja, wij, dan moeten we toch heel even zwemmen omdat we dan wat gedronken hebben. Ja, even dat even. moeten natuurlijk. Ja, het ook ja. Een keer, snap ik. Maar je hoeft natuurlijk te zeggen, je mag pootje baden, mag je wel. Maar je, de, iedereen werd echt de zee uitgestuurd. Ja. Maar ik zeg altijd, als je tot je knieën gaat, dan is dat wel veilig. Maar mensen ja. zijn een beetje dom af en toe. Maar je ziet ook helemaal ja, maar goed, een gegeven gaan mensen niet aan de regels houden. Nou, dan roepen ze iedereen in de zee uit. Allemaal uit. Ja, Ga maar weg. En jullie luisteren toch ja. niet. gewoon. Maar goed, ze, ze zijn echt zo fanatiek bezig om dit goed aan te geven. Met, met rode vlag, met matrixborden. Met roepen vanaf de zee. Ja. Nou, op sociale media. Echt, dus zijn ze zo fanatiek mee bezig. Nou goed, de afgelopen dagen hebben ze dus 50 zwemmers in nood. Ja, echt ze, in nood van de zee ja. 50, hè? Dus wat ja. nou, dan weer in Zandvoort. Uh, als je in Zandvoort woont en je kennis hebt van of ervaring... met ruimtelijke ordening, economie, samenleving, duurzaamheid of mobiliteit... dan kan je op 15 september meedenken over deze uitdagingen. En je kan je dan aanbieden voor een expertgroep omgevingsvisie. En uh, er wordt dus echt inwouds gezocht van uh, doe mee... van hoe zorg je dat Zandvoort uh, duurzaam is en uh, attractief blijft. <kliek> maar uh, je kan je aanmelden via omgevingsvisie en als je weer, meer wil weten, kan je naar uh, wwzand.nl/slash omgevingswet uh, kan je surfen en je opgeven. En uh, dus 15 september is de eerste meeting. Die is van half 4 tot half 6. Ik denk, nou, het is best leuk als je toch, uh, toch een beetje mee wil praten. Dan uh, is het een heel goed idee om je daarbij aan te sluiten. En je niet alleen maar uit. commentaar te geven op dingen op Facebook of wat dan ook. Ja, wel makkelijk hoor. Ja. Gewoon even je open op de scheid en zeggen: Dit is helemaal niks. En dan gewoon weglopen. Ja. Goed, nieuwe houten ombouw. Succesvol project met afval scheiden op het strand. Vier afvalcontainer uh, uh, eilanden hebben ze gemaakt. Van hout mooi beschilderd. En uh, wethouder Ellen Verheet was erg blij. En uh, ze, zijn, ja, ze zijn nu open om hem nog verder uit te gaan breiden. Hillianse van het Sandvoet Museum en Christel uh, Veerman van online platform. Uh, ja, uh, en, well, liefst uit Zandwoord antwoord is hij het on online platform. Die hebben de ontwerp gemaakt en dat is erop gemaakt. En het ja, schijnt mensen wel aan te spreken. En het maf is dat plastic wat in die vuilcontainers wordt gestort. Ja, helaas zat nog wel in bepaalde containers dat wel... Vaak vervuild. Dus dat was niet goed gescheiden, dus dat moet goed uitgelegd worden. Geloof in plastic was nog wel even te veel rommel, wat, wat er dan niet. Is. Dan kunnen ze er niks mee hebben, want zo'n container wordt die in één keer helemaal bij het restafval gesonemieterd. Maar als het goed gescheiden wordt opgehaald, dan kunnen ze van het plastic kunnen ze straatmeubilairs gaan maken. Straatmeubels. Dat is allemaal ah, een leuk idee. En ja, dat komt ja, dan ja, weer terug ja, in Zandvoort. Ja. Nou, dat was dat. En verder, geluidsoverlasten in Zandvoort neemt toe. Frans van der Meij heeft zelfs een, een, een groep motorrijders aangesproken. Die werd er helemaal zat van geworden. Die op het zebrapad gaan staan en die heeft ze aangesproken. Hij heeft deze... ze aangehouden. Ik vind dat hij durft wel. Hij durft wel. Goed, deze Frans voor mij is daarna ook nooit meer, uh, gezien. Nooit meer gezien. Hij is nooit meer gezien. Hij is van de... De... geen idee waar hij van met de is. Verdwenen. Van een aardbodem <laughs> verdwenen. Vind... Ja, mensen met een, op een Harley Davidson, die moet je ook gewoon niet aanspreken volgens mij. Nee, zonder gekheid. Er is een politie bijgekomen en er is een politie ont... gesprek ontstaan. Het, het liep een beetje uit de hand. Het was een beetje heftig. En uiteindelijk blijkt dus nu wel dat 89 boetes zijn uitgeschreven voor asociaal gedrag van motorrijders. Ja, precies. En dat gaat wel rond. Dat is wel mooi. En dan gaan ja. ze zich misschien wel een beetje gedragen. Afgelopen donderdagavond is een uh, maaltijdbezorger gewond geraakt. Nadat hij tegen een personenwagen was gebotst in zandwoord, hij ging rond half zeven ging het dus vanaf de Van Spijkstraat, dus bij mij om de hoek, de Van Lendenweg wilde die op. En plotseling kwam hij... Uh, dat wilde de, de, de automobilist. En toen kwam de maaltijdbezorger aanrijden... en botste tegen de achterkant van de auto. raakt de gewond. De, de bezorger is opgevangen door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. en de politie doet nog oorzaak naar de verdere... Uh, ja? Naar de, naar de verdere oorzaak van het ongeval. Nou ja, ze hebben gewoon niet zitten opletten. Dat lijkt me vrij logisch. Ja, ja. Goed, zo'n Zand bericht hebben we net gehad. Die landenkeuze komt er zo aan. Hebben we hebben nog helemaal Geen aandacht aan we steeds. Hallo. Let eens even lekker op, joh. Hier hebt maar even gun. Ja, is een band. Niet om in je mond te steken. Goed, out in the world. Blijf binnen. Als je buiten niks te zoeken hebt, blijf je binnen. Ja. Doe maar even een stukje gun. Nou, dat doen we ook een keer. Out in this world. Mijn buurman zegt al, als je buiten niks te zoeken hebt, dan blijf je binnen. En daarvoor zijn die kinderen ook bijna nooit buiten. Dat is ook een beetje de theorie erachter, denk ik. Maar goed, het heet dus uh, Come ouders in this world. Het is uh, de zaterdagmorgenloop tegen het einde van het raad. Het gaat sneller, 20 minuten voor 10. Straks natuurlijk een Nederlands lied weer op de radio. En nog even een... Gewoon even een... Uh, kijken of je, of je het weet. Zij is vandaag jarig. Nou... Ik dacht niet aan de Monro, maar... Uh... Nee, dat is het niet. Maar goed, er is straks meer over. Eerst kijken we nog even naar een andere vrouw. En uh, dat is dat hele stoere wijf van natuurlijk uh, uh, Nobody's Wife, weet je wel. En Anouk. De Anouk is volop het nieuws namelijk, want zij is ook van The Voice. En zij is ook even de juryleden. En ze moet ook ook die stoel af en toe omdraaien. En nu schijnt zij pasma uh, uh, te hebben. Oh, dat uh, ja, was het toch al zo. Oh, daarom bleef ze zo lang in Marokko. Uh, ja, ze zat daar in quarantaine. Ze moest daar in een vakantiepark, moest ze daar noodgedwongen. Moest ze daar blijven. En nu uh, is het toch weer onderdeel van het juryteam. En nu zitten ze echt... Uh, jezus, hoe doen we het nou echt? We breken een kopper over Hoe moeten we haar nou in de show halen? En ze was al een keer te zien op schermen. En nu zitten ze denken om voor haar helemaal een plastic vitrine... een glazen vitrine te maken waar ze nou in kan zitten. Ik weet het niet. Ja, het was Ik had... maar een griepje, ja, zei je nog. Maar uh, voor haar is het zou toch een verlies zijn voor de Nederlandse samenleving. B waarom vraagt ze hier zoveel aandacht voor? Ze kan toch ook gewoon niet over praten en gewoon een beetje afstand houden? Waarvoor moet hij het zo breed uitgemet in de media? Mensen? Ja, ik weet niet hoeveel mensen er zijn, hoor. Kom, dus nou, op, nou, een ander berichtje nog? Wat ja? wel leuk is? Ja. Er, er, wat er, er, wel leuk is? Ik vond het ook leuk, leuk namelijk. Ja. Ik vind, ik vind nou, Anouk zo'n stoel wijf. Ja, zeker. En dan kom je met dit soort dingen in de, de krant. Hou het tegen. Ja. Zorg dat dit niet in het nieuws komt. Nee, nee. nee. Ja, Oké. Okay. Een vertaalfout heeft een Canadese brouwerij in grote verlegenheid gebracht. Want het is Hells Basement Brewery in Alberta. Die gaf dus een biersoort. De naam was. Waarom kan ik hem nou niet zien? Ik zie de naam er niet. Er staat weer. Hururu bier? Hururu, ja. ja. Ken je dat? Ken je dat? Nee, nooit oh. gedronken. Ja, hururu. Maar het blijkt dus dat dit. Uh, ze, ze hadden dus gewoon gekeken op internet. En ze wilden het Maori-woord gebruiken voor veer. He, voor een licht als een veer en zo. Ja. Maar nou blijkt uiteindelijk dat uh, de bekende Maori, te Tehamua Nikora, die uh, legde op Facebook uit dat Maori vooral een scha aan schaamhaar moet denken als het woord guru guru hoort hoer, en niet aan veren. Nou ja, die, uh, degene van die uh, basement brewery, ja? die zei dat dat niet bedoeld om iemand te beledigen en ze gaan uh, nu gewoon kijken of ze een andere, uh, een andere naam kunnen geven. Ja, maar ze beledigen niemand, het doet alleen denken aan schaamhaar. Ja. Nou ja, goed. Dat kan. nou goed, nog even een klein stukje verder. Wat was het nog meer? Ding. Oh, nu gaat het wel een lampje branden. Deze dame is jarig. Ja. hyper de piep. hyper de piep, dat is de zangeres namelijk. En hoe heet Van, ze? Uh, waar hebben we dat nou? Oh. Hier eh, vandaag is ze jarig Lady Meskier. Het wordt 57. Zij was zangeres van de groep The Light. En eh, ze zijn helaas al laten elkaar gaan in 1995. En ze deed ook een beetje denken aan uh, Barbarella. Ze werd ook wel de nieuwe Barbarella genoemd, weet je. Barbarella was natuurlijk Jane Fonda. Ja. En deze Jane Kirby, Ke Kirin Kirby, zo heet ze officieel, heeft later nog een uh, nummer uitgebracht dat heet Bulletproof. I don't want you want. I don't want dat was protest tegen de Irak-oorlog. Dat was in 2005. Nou, was dat. Lekker uh, muziekje om tegenwoordig te Meke, protesteren. Een beetje achterhaald dit, dit muziekje. Maar goed, ze werd natuurlijk ook erg groot met Delight and Groove is in the Heart. En dat wordt vandaag de Jolandenkeuze. Ja, dit is echt zo'n fijn plaatje. Het komt volgens mij uit 1990. Dat is precies het jaar dat ZFM begon. Hé, nee, kijk eens aan. Ja, dan zullen wij zeggen, DIG. It's a life, life, Making it, doing it Especially at a show, show Feeling kinda high Like a Hendrix haze Music makes motion Moves like a maze All inside of me Heart special The of the rhythm Where I wanna be Come up flowing, glow with electric eyes You dip to the dive Baby, you'll realize Baby, you'll see The funk hot of me Baby, you'll see That rhythm is a key Get, it, with it, Can't think, quit it, quit it Stomp on a sneak When I hear a funk group. You play a pop pipe Follow her to shoot Baby, just sing about the groove Singing The groove is in the heart Lady Miss Kier, zo werd ze genoemd. Eigenlijk heet ze gewoon Corinne Kirby. En ze wordt vandaag 57. Zij was de zangeres van... Uh, Delight, Grooves in the Heart. En de band is helaas in 1995... al uit elkaar vandaan gevallen. Dit was in de tijd 1990... En uiteindelijk is ze sinds 2012 gewoon weer lekker aan het optreden... met de oude nummers van uh, delight. Dus uh, mocht je haar willen boeken, dan kan dat gewoon. En uh, misschien, momenteel is dat misschien even wat lastig. Maar goed, dit zijn toch fijne platen, hè? Zeker weten. Ja. Ik, bedoel, ik, bedoel, ik ben niet zo'n freak, maar hier kan ik toch niet op stil blijven staan. Dat kan echt niet. Nee, nou, we moeten af, dan moeten we even lekker dansen Gewoon om alles even te vergeten. Nou goed, goed ja. nieuws. Uh, dus onder andere minister De Jongens, voor Volksgezondheid heeft al gezegd... vaccins begin 2001 wordt verwacht... En is niet vaccin voor iedereen, maar er wordt natuurlijk ook meteen even gekeken wie dan wel gevaccineerd mag worden. En uh, als je niet gevaccineerd bent, dan kan je de baan niet krijgen. Dan mag je niet binnen, dan mag je heel veel dingen... Nee, zonder gek. Er wordt natuurlijk ook eerst gekeken naar mensen die het echt nodig hebben. Mensen die, uh, nou ja, uh, ja to, to, waarvoor het gevaarlijk is het virus. Die krijgen dan een vaccin. En ze zijn geloof ik met drie potentiële leveranciers zijn ze al afspraken aan te maken. En begin 2021. Het is ongelooflijk snel dit, hè? Echt. Voor sommige... Uh, ziektes, zoals HIV is nog steeds geen vaccin... er zijn voor verschillende uh, ziektes, uh, is daar geen vaccin... en hier schijnt dus al iets voor te zijn. En dan hoor ik wel, en dat vond ik dan wel weer al geknullig... er schijnen wel wat bijwerkingen te zijn. Oh, wat is dat dan? Nou, je kan er een beetje misselijk van worden... en een stijve arm. Ik zou het niet nemen. Stijve arm? Zo is Piaga toch ook uitgevonden? Ja. Die was tegen rugpijn. Ja, maar dan krijg je een beetje een stijve arm stijve arm. Van. Stijve arm. Dan denk van, nou, ik zou het niet doen hoor. Ja, nee. als het net, zo, net of je een beetje verkeerd geprikt is. Nee, Nou goed, we hebben het al. Er wordt echt kritisch naar gekeken. En ja. zijn, sommige virussen zijn echt al in de laatste fase. Nou, dat geeft, geeft mij wel een gerust hart. Zeker, zeker. We ja, krijgen wel uh, een In uh, Schotland is, is er een amateurarcheoloog En die heeft een 3000 jaar oude bronsschat gevonden. Oké. Okay. Bronsschat, hè? Ja. En uh, de voorwerpen zijn circa... Nou, dit staat er al 3000 jaar oud. Dat zei ik al. Maar de, de man, die heette Marius Stefien. die zei al dat hij beefde van geluk... toen hij de ontdekking deed. Hij werd zijn metaaldetector in juni. Een veld en een, een door Peebles. Dat betekent eigenlijk Pebble Stones, hè? Peebles. Yeah. 36 kilometer te zuiden van Edinburgh. En hij uh, had gelijk het idee... dat hij iets uh, spectaculairs had gevonden. En uh, de onderzoekers uh, heeft hij erbij gehaald. En uh, ze hadden onder meer een compleet paardentuig... Een zwaard dat nog in de scheden zat. Sieraden, gespen, ringen, wieldoppen van een wagen. En er is ook nog organisch materiaal zoals leer en hout gevonden. Wieldoppen en... van een wagen? Ja, wel. Van welk merk dan? Ja, dus, uh, dat weet ik niet. Okay. Weet ik niet. Maar uh, het is al wel bekend dat uh, de gemeenschappen uit de laatste, late bronstijd... wel vaker metaals gaan uh, begroeven. En uh, de attributen zijn inmiddels opgenomen in de collectie... van het Nationaal Museum Collection Center in Edinburgh. En de vraag dat is... is wat, uh, wat, wat kost het allemaal? Wat kan het allemaal opleveren? Dat, Dat weet ik niet. Maar toevallig zag ik gisteren ook een andere schatopgraver. Uh, ja. En die had, die had ook weer iets heel apart gevonden. En die kreeg achteraf kreeg je 1 miljoen. Dus, uh, maar ik, ben dus, ik heb dus mijn verkeerde blad meegenomen. Ik zat er gisteren heerlijk naar de, de, de te lezen en ja, zo. Het is wel ik grappig. Het is altijd fascinerend dat schatgraven. Ja, wel. dat blijft altijd een verbeelding Dat blijft verbeelding. altijd heb ja, Je ziet op uh, internet, heb je ook op YouTube, alle van die filmpjes van die gasten... met zo'n zo ding rondlopen. Nou, mijn zoon heeft het ook gedaan. Nou, je moet echt duizend uren maken. En daar vind je dan wat. Je moet, er gewoon eigenlijk, je moet het leuk vinden. en je moet het, het is leuk vinden. Wel het doen. is vooral voor heel zen. want ik wil spectaculair, is niet... je loopt de hele tijd met het ding heen te slingeren. De hele tijd, de hele tijd, de hele tijd. Nou, ja. zet een muziekje op of zo. of dus doe een praatprogramma aan, want het duurt even voordat je wat vindt. Ja, nou ja, dat is wel heerlijk. Je bent een beetje aan het doen en je bent een beetje aan een programma aan het luisteren. Dat is ja, Zoiets, maar het is, ja, het is, nou, het is een mag hobby, maar het is wel goed. Want hierdoor leren we natuurlijk wel weer iets over de geschiedenis. Ja. Dat is zeker waar. Sea ze hebben een nieuwe plaat uit. En die kan je hier verwachten. Open up your head. Plays. The music's so fucking loud. Catching every other word you say. Your heart. Even een beetje grijsachtig. Lekker even koel cool Zandvoort. even geen gekkigheid hier deze kant op. Ik heb, ik heb eigenlijk niets gelezen over het feit hoe het nou vorige week allemaal verliep. Want die week daarvoor was het natuurlijk een beetje een gekke huis. Omdat namelijk zelfs Zandvoorters die even het dorp uit waren gegaan. Dat moet je ook niet doen. Ja, je hebt daar niks te zoeken. Blijf in het dorp. Hier gebeurt het allemaal. Maar goed, sommige mensen die toch even naar het ziekenhuis moesten. Bijvoorbeeld las iets over een wat oudere meneer. Die moesten even naar het ziekenhuis noodgedwongen En die kwam standvoet gewoon niet meer in. Maar goed, die berichten hebben we afgelopen week niet meer tot ons gekregen. Dus afgelopen week is het wel goed. Uh... Kan je je draai niet vinden? Nee. Oh nee, klopt. Ja, ze is nog een lepeltje. Nou goed, dat komt zo denk ik wel. Goed, is dus, uh, zaterdag een Fijn de toestel aanstaan. Ja, dat miste ik soms nog wel een beetje. Gewoon die geluiden na tien uur dat we nog verbinding proberen te krijgen. Een goede wordt, maar dat zit nog straks om elf uur. Hè. Om elf uur krijgen we straks maar... Hè. Dan krijgen we straks uh, uh, muziek. morgen Zandvoort krijgen om 11 uur. Ja, om 11 uur. Goed. Dat uh... gaat helemaal lukken. Dat gaat allemaal lukken. Goed, dan kijken We kijken nog even naar uh, de wereld. Of nee, gisteren, gisteren Louis True is te kijken van de BBC. Een van mijn ah, favoriete programma. Waar ging het over? Het ging over, uh, uh, in Amerika gingen die gevangenissen bezoeken. En daar zaten echt gasten die gewoon echt met z'n twintig in een hele grote ruimte zaten. Op stapelbidden. En uh, sommigen zaten al gewoon in een kooi. En wat er dan gebeurde is dat ze dan zeg maar uh, aan het schieten waren op de bewakers. En schieten? Waarmee? Waarmee? Ja, dat, was, dat vroeg Louis ook met zo'n Stoïcijns gezicht. keek je dan, maar waar schieten ze dan mee? Nou, nou ja, eigenlijk schieten, maar ze ejaculeren met een... Met een geslachtsdeel. Met een apparaat. Met een apparaat. En dat oh, wow. waren gewoon die hele grote wat donkere smeren. mensen. En uiteindelijk, ja, die gasten In zijn kregen, oog zo, weet je? Nou ja, oh. ja eat it or... Uh, wat zeiden ze? Schrijf het op of uh, eet het op. Zoiets zeiden ze. En dan moesten ze, nou ja, daar moesten ze een rapport van schrijven. En dan werden ze eruit gehaald. Vaak waren het ook vrouwen waar ze dan op schoten. En ja, die gasten zitten gewoon omhoog. Die hebben daar soms uh, weet ik, een paar maanden gewoon geen vrouw gezien. En dan krijgen ze een vrouw voor hun neus. Dan denken ze, wow, maar daar kan ik wel even wat mee. En dan schieten ze gewoon door de tralies en schieten ze op die vrouwen. En het is vrij goor. En, uh, het is, ik had er nooit van gehoord. Es het lijkt een ook een beetje goor. Want dat je op een gegeven moment dan loop je daar en dat je eruit uitglijdt en er invalt. Ja, en ze schamen zich er ook helemaal niet voor gewoon. Nee, nee. nee, nee. Ja, want, ja, je moet toch iets? Nou, ja, wat doen je, we dan? Je moet haast bijna nu dat stukje van Brigitte Kaan erop doen. Van dat ze de faunus niet buiten wil zetten. Omdat ze weet dat dan overal op de wereld ook het faunus buiten gezet... Wordt. En dan komt u, uiteindelijk komen ze bij uh, hoeveel kinderen er per seconde geboren worden... en hoeveel pogingen daartoe gedaan zijn. En hoeveel sperma er in de wereld is. Oké. Okay. Dan kan je dus, uh, het ijs Logisch al meer meevullen. Ja. Mee nee, ik snap het. Fuilens buiten zetten en, uh, en rukken. Dat zit heel dicht bij elkaar natuurlijk. Nou, lekker is dat. Nou, niet zo. Nee, dat heeft niks ja. met elkaar te maken. Het is iets moois. En ja. zij maakt er vuilnis van. Nou? Nou, ja, dat is weer andersom natuurlijk. Ja, dat is andersom. Ja, ik doe het gewoon heel andersom. Nou goed, dat ja. was Louis een aanrader over mensen die in een gevangenis zitten. En dat zit echt dicht op elkaar. En je denkt, daar wil je gewoon niet bij elkaar zitten, hoor. Als jij een beetje een mooie man bent en een beetje tenger en zo. En ja. je hebt dan een witte woordencriminaliteit gepleegd. En je hebt helemaal niks, geen ervaring nee. om jezelf te verdedigen, Dan heb je niet best. En die ene gast ook, die daar toch nog maar net. En die, het was gewoon een nou, illig mannetje terecht, tussen al die andere grote mannen. Oh, en die heeft ook echt bijna 24 uur op het bed gezeten. Zo een beetje om zich heen gekeken. Of wie iedereen op afstand kan houden, kon houden. En uiteindelijk uh, wilde hij niet spelen dat hij toch niet helemaal lekker was. Want hij had toch wel erg, uh, was wel heel agressief geweest tegen een ex-vriendinnetje van hem. Heel agressief. Oh. Ik, ben, ik ben volgens mij niet helemaal goed. En uh, hij dacht ook, als ik daardoor vrij kan kopen, vind ik het best. Maar ik wil niet meer met die gasten in die cel. Nee, ik kan me heel <laughs> goed voorstellen. Gek geworden. Hancy, nou, het laatste berichtje nog even. Ja, ik heb nog een berichtje over uh, een dame die ging uh, winkelen. Want die wilde gewoon alleen leden van ijsje hebben in Steens in Engeland. En, uh, ze, ze had, maar ze had dus toch wel... een vrij, uh, vrij uh, losse uh, outfit aan. Ja. Yeah. En uh, een medewerker sprak haar aan over deze outfit. Want er was een oudere man die geklaagd had over hoe zij eruit zag. Hij kon er niet tegen. Ja, ze was echt helemaal. Uh, Hij wil ook gunnen. Ze zegt: Het is 32 graden. Als ik een kort broekje wil dragen, dan doe ik dat. Ging ze verder. En uh, ze had een foto erbij van haar outfit. Maar ze had dus blijkbaar wel de shirt helemaal in de BH gedaan. Dus ze had een heel bloot bovenlijf. Nou ja, tot de borsten misschien net niet. Ja. Ze legt een heel kort uh, broekje aan. En uh, ze zegt, wanneer gaan we ze stoppen met vrouwen te vertellen hoe ze zich moeten kleden? Zeker wanneer mannen in bloot bovenlijf amper commentaar krijgen. Dat is waar, mannen. Het zijn ja. mannen. Maar wacht even, wacht even. Ik bedoel, als ik zeg maar van buiten kom, dan is het heel warm. Dan Kom je in een supermarkt, is altijd cool hè. Ja. Dus doe even normaal. Doe even normaal. Het is ja. altijd cool in de supermarkt. Maar zij moeten zo nodig nog de blote buik laten zien. En uh, helemaal omhoog die, uh, dat broekje. Doe even normaal. Dat geloof ik helemaal niks. Dit is provocerend gedrag. Dat tolereren ah. wij hier niet. Oké. Okay. Nee, dus jij, jij, jij gaat dan ook naar de bedrijfsleider. Zeg je van nou, ik kan er niet tegen hoor. Nee, ik kan er niet tegen. En, vind uh, om vind het Om in het taalgebruik te, te, te komen van die gevangenen. Dan wil ik ook gunnen. Oh. Oh, God. Oké. Okay. Dan wil ik ook gunnen, zeker. Ja. Nou goed, uh, dit was Toebo Nou ja, ik zal het berichtje wel even delen, dan kan je zien hoe ze eruit zag. Jazeker, nou, daar wil ik niet op gunnen, denk ik. Maar goed, ja, ja. de laatste single van Linkin Park. Eigenlijk kan het niet, maar het is nog wel oude materiaal wat te blijven liggen. Want de zanger is natuurlijk niet meer onder ons. Ik zou zeggen, maak er een mooie weekend van, maak je niet te druk. Tot volgende week. 11 miljoen, hè? we zijn trots op Nederland. Zeker. Hoi. Yeah.